Voor het eerst in lange tijd neemt het aantal rokers in Nederland toe... blijkt uit de jaarlijkse rokersenquête van Stivoro. In 2011 rookte 25 van de volwassen Nederlanders... het laagste percentage ooit in Nederland. En eind dit jaar is dit waarschijnlijk ruim 26 procent. 170.000 rokers meer. Dat komt doordat stoppen met rokenprogramma's niet meer worden vergoed uit het basispakket... en doordat de tabakslobby vrij spel kreeg van het kabinet Rutte, zegt Stivoro. Het spitsmeiden in de regio Utrecht heeft 5 miljoen euro opgeleverd aan besparingen. In de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum loopt al een paar jaar een project... waarbij automobilisten een vergoeding kunnen krijgen als ze de spits mijden. Dat heeft ertoe geleid dat er elke dag tijdens de spits... 3000 auto's minder op de weg zijn. Er zijn kosten bespaard door minder ongelukken, minder CO2-uitstoot en minder files. Het project eindigt op 31 december. Kickbokser Bader Hari is bereid om uitgaansgelegenheden te mijden en in therapie te gaan om toekomstig geweld te bedwingen. Dat zei zijn advocaat tijdens een pro forma zitting in Amsterdam. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld. De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. De advocaat zei op de zitting dat Hari Everink op Danceface Sensation een corrigerende tik had gegeven omdat die zijn vriendin Estelle Kruijf beledigde.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 Good Time van All City en Carly Rae Jepsen hier op Radio CFM. En we gaan meteen door naar Piet Piet Pietsma. Zo noemen we hem maar eventjes voor het uh, gemak Nee, We gaan door naar het weerbericht. Dan nu het weerbericht. Ja, oh, ik moet meteen een applaus krijgen. Komt eraan hoor. Dan, uh... Zo, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Je geeft, je nu, je geeft jezelf dankjewel, nu dankjewel, een applaus. Dankjewel, dankjewel, dankjewel, nee? dankjewel. dankjewel. Ja. Is het niet raar om jezelf een applaus te geven? Nou, hoef je niet toch? Nee, je hoeft er niet... Ah, goed. Kom maar met je weerbericht. Met We mijn weerbericht? Zo. Ja, je hebt het Oh ja, ik moet weer beginnen. Wacht. Dan nu het weerbericht. Heel, het weerbericht, dames en heren. Goedenavond, hier is Karim Elgebali met het weerbericht in een sneltreinvaart. Eigenlijk sowieso best wel raar dat je jezelf een applaus geeft voor een weerbericht. Heeft ooit iemand een applaus gehad, gehad voor een weerbericht? Nee. Nee, Piet die staat iedere dag in de regen en heeft nooit een applaus <laughs> gehad. Jij zit hier in een studiootje, lekker warm, <laughs> en je gaat jezelf een applaus geven voor een weerbericht. Maar goed, goed, ga lekker door, het begin is het al verwerkt, ja. ja. Oké, okay, het weerbericht is nat hard. Het is half tot zwaar bewokt met enkele bui. Sommige so, Wacht, overnieuw. Toby, je haalt me helemaal uit mijn, uit mijn, uit mijn stukje nu. Oké, okay, sorry. Oké. Okay. Zeg maar eerst wat voor we weer Spant, het nu is, ontspant. want mensen kunnen dat niet zien, want het is nogal donker buiten. Het is droog. En donker. En donker. Nou goed, het gaat Maar verder. donker is niet echt het weer. Oké, okay, dames en heren, welkom met het weerbericht. Sorry voor het applaus, het was een foutje. Foutje. niet een foutje. Het is half tot zwaar bewolkt met enkele buien, sommige met onweer en korrelhagel. Wat korrelhagel is, vertel ik u zo aan het eind van het weerbericht. Ook is er bij deze buien kans op flinke windstoten. In het zuidoostelijke helft van valt eerst nog buien regen. De Zuidwestenwind blijft maandag tot vrij krachtig bovenland, 5 à 6. Aan zee krachtig, soms hard, 6 tot 7 boven. Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en is het op enkele buien na droog. En het gaat vooral regenen dan als er een bui valt in het kustgebied. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of zes. Dus als u naar buiten gaat, kleedt u winters aan. Morgen overdag is het vrij bewolkt. En valt er af en toe een druppeltje regen. Toch zijn er ook droge momenten. Ook dat valt meest. Ook dan valt er meestal geen neerslag in het zuidoosten. Tijdens de droge momenten. De middagtemperatuur ligt rond de 9 graden Toby, wat, wat zei je nou? Tijdens droge momenten <laughs> valt er geen regen. Dat staat er. Oh. De zuidwestelijke wind blijft stevig doorweien... en landt matig tot vrij krachtig. 4 tot 5. En aan de kust nog harder. 6 tot 7. En dan wilt u weten van, wat wordt het weer nou van de rest van de dag en de week en de maand? Nou, zaterdag gaat het regenen wordt het 10 graden, zondag 8 graden, maandag 9 graden. En let op, dames en heren. Dinsdag is er een kans op een natte sneeuwbui. En, en hoeveel graden? 8 graden overdag en 2 graden zachts. En uh, opvallend is dat de nachttemperatuur weer gaat dalen. En dan denk jij al, denken jullie allemaal met z'n allen op dit moment... Oh. Het is voorbij! En jij willen nog weten wat korrelige hagel is, toch? Korrelige hagel, vertel mij is dat... Korrelige hagel. Korrelige hagel, vertel mij wat korrelige hagel is. Dat is niet van de hele grote steentjes. Ja. Maar dat is net als Kattengint die grote hagel. Oké, okay, nou Karim, je hebt nu je weerbericht gedaan. Ja. Uh, vond je het echt een applaus waard? Zeg eens heel eerlijk tegen jezelf. Nou, ik vond de droge momenten, wanneer het niet regent, vond ik wel een hele mooie. Dat vond ik. Ja, dat, dat, daar ben je denk ik de gemiddelde weerman te snel mee af hoor. Ja. Daar kan, kan Piet Paulus maar niet aan tippen. Goed, we zijn begonnen met de tweede uur. Maar weet je hoe, hoe dat komt? Nee. Omdat ik sterrenstof gebruik. Oké, okay, nou we zijn begonnen, begonnen met de tweede uur. We hebben zometeen nog In de Spotlight. Ja, oh ja, dat is een nieuw ja. gedeelte van ons. Daar gaan we dus een paar nummers van hetzelfde artiestenhuis luisteren. Dat wordt Robbie Wilms, kan ik je al vertellen. Maar nu de jeugd van Tegenwoordig met Sterris de Hof. Uh, Shay. Uh, nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie.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 Ik kijk omhoog, mijn de worden groot De wereld is mijn ja. Op je na Een gole de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spectrale klasse Oh, een klachten Hoe losgepast het toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt Zes dat ik afloop, kijk. Zelfs als ik ooit de binnen Dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als vlog in de lucht als sterrenstoof. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek. Beetje tranen om mijn nek. Loser in Jij jou, yeah alleen nog maar Jan. Geen reps, handjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens change, zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren, stop maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. met probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang.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 hoe het toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt Ja, ze is praktisch Interma is, Sorry als ik overdrijf Sterrens als ik naar boven kijk Zelfs als ik ooit deed er ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik alsnog In de lucht van sterren stoppen Luzel in the sky met diamonds, diamonds on my neck Bitch, diamonds on my neck Luzel in the sky met diamonds on my neck Bitch, diamonds on my neck Diamonds on my neck t, t, t Toby, weet je eigenlijk wat sterrenstof is? Ik heb geen idee wat sterrenstof is. Ik ook eigenlijk het. niet. Maar... Dat met, het zal niet bestaan. Het is een nummer van, eh... Van 야... de jeugd. Litem. Van de jeugd. En we hebben er net naar geluisterd. Wat zullen ze bedoelen met sterrenstof? Ehm ja, hoe ga ik dit nou mooi op de radio zeggen? Nou. Cocaine. Oh ja. Ja, dat heb je heel mooi, uh, mooi uh, gezegd. Komt uh. <laughs> kon het ook uh, cryptisch omschrijven zoals een witpoeder. Wat je ook voor het trekken van lijnen bij een voetbalveld kan gebruiken. Wat Egyptenaren vaak meenemen als ze naar Nederland komen. Dat, dat zijn wij helemaal niet. Nee? Nee. Nee? Nee. Nee, dat doen jullie niet. Nee. Oké. Okay. Want nou, wij komen ik, ik altijd, hoor... wij zijn zo goed, wij komen altijd uit het paradijs. Uit het paradijs? Ja. Egypte is het paradijs. En, ja, en weet je, nou, het is wel een van de oudste. Qua, qua historie en cultuur, een van de oudere landen ter wereld, natuurlijk. Hè? Ja, dat, dat weet ik. En de oudste, volgens mij zelfs. Daar is uh, vrijwel veel begonnen. Bijvoorbeeld, kleur was daar, is daar ontdekt. Dus het verven, bijvoorbeeld, het bord achter jou. is mooi met geel en blauw, de zand voor zijn kleur. en dat hebben wij in Egypte ooit. heel lang geleden hebben wij dat ontdekt. Ja? Ja, daar hebben we kleur. Eigenlijk is dit bord gewoon door de oude Egyptenaren gemaakt. Vrij, zij, ja, ja, dat zou je kunnen zeggen, feitelijk, ja. Zo. Wat vind jij trouwens van Bram Moscovic? Bram Moscovich? Ja. Ik vind hem... Uh, uh, ja, ik heb... Uh, In wam en object? Uh, kijk, uh, ik heb eigenlijk geen mening over. Over sommige dingen heb je geen mening over. Maar al, je weet wat is gebeurd. Ja, maar ik heb er eigenlijk echt totaal geen mening over. Wat is er gebeurd, Tobi? Um, ik ga hem nu even overhoren, dames en heren. Tobi, wat is er gebeurd? Hij is uit zijn ambt gezet. En Eva Yenik heeft hem genoemd. Of andersom. Nou. Ja, moet ik het nou wel op de radio vertellen? Nou. Kijk, ik heb sinds een paar... Uh, ja, ze is een maandje een nieuwe vriendin. even Yenik? Nou, kijk, ze werkte ooit bij het nos -journaal. Ja. Toen was ze in een nieuwsuur. Ja. Toen kwam Bram. Ja. Ja, je hebt gelijk. even Yenik? Ja. Hmm. Nee, ik dacht dat, dat zij wel smaak had, maar... Uh... Nee, maar toen ze met Bram ging, dat was ook eigenlijk al duidelijk dat ze geen smaak had natuurlijk. Nee. Nee, nee maar uh, leuk voor je. Dank je. Ja, heel leuk voor je. Ze heeft uh, een mooie voorgevel. Ze heeft... Uh... hebben we allemaal kunnen zien bij het nos hè? Nou, in het echt is het ook zo. Boodies. Dat Zij is toch van dat fragment? Ja. Nee, dames, nee, nou, ik, uh, ik heb niks met Evie hier, ik, helaas. Ja, sorry. Anders uh, zou ze hier ben wel je op mijn plaats zitten. Maar je haar een knappe zitten. vrouw dan? Nee. Oh. Want je zegt zo, ah oh ja, helaas. Ik vind haar niet zo heel knap. Nee. Nee, ik ook niet. Ik vind haar een beetje, een beetje arrogant. Arrogant, ja. Dat... Net is Bram. Ja. Dat past wel goed bij elkaar. Daar vond ik ook zo leuk dat moment met Mart Smeet, toen ze uh, tegen elkaar stond. Van, uh, ja. Van, uh, sorry, Mart. En uh, Mart, natuurlijk zo eigenwijs hij is, gaat hij gewoon door. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dat is ja. smart. Maar wij, trouwens, dat wil ik even zeggen, wij doen deze hele show zonder autocue. Ja. Hele show zonder autocue. Dus als ik nu zeg, we gaan naar Paradise luisteren van Chesto en Allure, dan doe ik dat zonder autocue. Nou, maar je leest het wel voor. Ja, ik lees het wel voor, want... Ja, ik lees gewoon dingen voor. Daar maar jij moet van. letten ja. op je dixie. Dixie? Ja. Wat is dat? Dat is je uitspraak. Mijn uitspraak. De uitspraak. Ik ga soms veel te snel. De uitspraak. De uitspraak. Nee, Bear of nee, dice. nee, maar het is niet... Toby, wacht. Het is niet uitspraak. Dus Is uitspraak. het nu hier de allochtoon die mij uh, spraakles gaat geven in Nederlands? Ja. Hey, is het nu de Egyptenaar die, de, die mij, mij spraakles gaat geven, Karim? Mijn spraakles gaat oh, geven. Oh jongens. Chesto en Allura. Pair of Dice. Chesto, Paradise of Dice. samen met allure. Hij is weer helemaal terug hoor, Chesto, hier op Radio CFM en in de rest van de wereld. Ja, dit is toch wel weer even een doorbraak van hem hè? Ja, hij is niet meer eerst hè, dat is, uh, dat is al maar een hele lange tijd, tijd heel geleden. Heel langer meer. Maar, Vijf jaar geleden. Maar dit, was, dit is de nieuwe Chesto. Oh. Chesto die gaat met andere artiesten lekkere nummers maken. Dat heeft hij gezegd bij Paul en Witteman. Ja. Een intellectueel programma natuurlijk hè? Weet je, ja, Paul en Witteman is al een uh, intellectueel programma. Dat ik kreeg net een smsje van uh, Jan Slachter, ja. ik zei dat we vandaag in uitzending hadden, ja. um, omdat hij voor opnames voor, geloof ik, Max komt helpen of zoiets, of ja. help Max. <laughs> Max komt helpen, met wat? Met Leuze steun gauze aantrekken. Met we niet. Haha, nee dames en heren, nee, Max maakt mogelijk is het trouwens. Max maakt mogelijk. Ja, daarvoor, uh, daarvoor is hij uh, voor opnames naar het buitenland. En hij was net op Schiphol, het zou erom hangen, daarom wist ik niet zeker of hij in uitzending zou zijn. Maar we hebben hem als het goed is, en het is heel goed, we hebben hem volgende week aan de telefoon. Echt sa samen met Arie, uh, Arie Ja, dus het, wordt een, uh... alles, dus het wordt een hele lange samen uitzending. Nee, het wordt heel leuk. En Midas waarschijnlijk ook nog eens een keertje. Ja, want een die... bomvolle show zeg maar. Die dan. neemt niet op. Ja, wij dachten dat deze show heel bomvol zou worden, maar... Uh... Maar ja, dat weet je weet ik weet. wat we dan zeggen met z'n allen? Hey Lau. Ja. Weet je wat ik dan nou meestal zeg? Waarom, wie is zo idioot geweest om jou jingles te geven ooit? Nee, wie is zo idioot geweest, je geweest om jou ooit jingles te geven? Dat ben ik zelf geweest. Jij hebt ze zelf gemaakt of zelf gekocht ofzo? Zelf gezocht. Gedownload van internet. Gezocht. Gezocht. Jij hebt zelf... Trouwens, op... um, nee. ja, nou. wat, wat ik nou nog wou zeggen, dat weet ik niet meer. Maar nee, ik weet wel. Um, wat vind jij eigenlijk van, uh, van dat, dat, dat publieke omroep moet bezuinigen? Ehm. Um, nou, iedereen moet bezuinigen, dus de publieke omroep ook. En, dat is en, toch en... meer dan logisch. Ja, maar er zijn nog een paar leuke dingen die ik wel van jou wil weten. Oké. Nou, jij drinkt niet. Ik drink niet. Heel nee. goed van je, heel goed. Ja. Aaron van Lambert zou hm. heel goed. Heel goed. Heel, heel, ja. heel mooi. Oké, okay. maar ja. Ik maar denk de alcoholleeftijd gaat naar 18 jaar. Ja. Dus dat betekent ook als jij een keertje naar bijvoorbeeld een koning, bijvoorbeeld een keuvel, wil. Wat? Of de tap, noem maar wat op, elk café, dan, dan mag je niet naar binnen. Nee, ach jeetje ja nee, maar dat, wat vind jij er nou van? Mij maakt het echt, echt, echt heel weinig uit. Wat mij echt irriteert... Oh, je hebt, je hebt een irritatiepuntje gevonden, Kriem. Ja? Wat mij echt irriteert, dat zijn dan van die kinderen van mijn leeftijd. Hè? Die gaan dan een beetje zitten zeiken op de regeerakkoord. Alsof ze volwassen zijn. En alsof, alsof, ze er allemaal, alsof ze het allemaal veel beter kunnen en zo. En... Dat kunnen ja, ze niet. Nee, dat kunnen ze niet. Echt alsof, ze, alsof hun het allemaal hebben uitgevonden, weet je. Weet Dan je wat ik, ik tegen van... die mensen wil zeggen? Nou, iets ga ga met een bruggetje. Ga lekker K3 luisteren. Wij gaan luisteren naar John Mayer. Veel beter voor volwassenen. Did you know that you could be wrong swear you're right? Some people been known to do it all their life. But you find yourself alone just like you found yourself before.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 And Ja, dat was Goldplay, Every turn Is A Waterfall. Alleen dan door de computer gehaald van de geniale mannen van de Swedish House Mafia. En dit is een goed bruggetje, Krim. Let op, dit is een goed bruggetje. Want vorige week hadden we bij In The Spotlight, dat was de eerste In, eerste de spotlight. In The Spotlight, hadden we Goldplay. Ja. En dan hadden we vier prachtige nummers van Goldplay uh, gedraaid. En dit keer... Wie wil je er... nou nadoen? Wat? Wie wil je nou nadoen? Ik wil er niet wat nadoen. Niet op wie vond jij het, li het lijkt? Op helemaal niemand. Nee, daar vroeg ik maar af wie het was. Het is niemand. Goed, uh, deze keer hebben we in de spotlight Robbie Williams en de nummers Feel, Candy en Angels komen voorbij. Het gaat allemaal over mij. Het gaat allemaal. Nou, ja, je hebt een lekker gevoel bij van mij krijg je dat als je naar me luistert. Ik ben als een snoepje zo groot met vleugels dus ik kijk op de. Zo, zo groot, dat is het. Dat is de link dat is weer verkeerd, Toby? Ik doe helemaal niks verkeerd. Zo moet het, Toby. Zo, zo moet zo het. Moet we het. hebben een nieuw programma. We doen het nu via Spotify. En via iTunes en alle andere dingen. Ook nog mogen geen reclame maken. Natuurlijk. Inderdaad. Dames en heren, in de spotlight. Robbie Williams met Viool. I didn't talk to God And he just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand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 Myself today death, that's why I keep on running before I will ride. I can see myself coming. I got too much love Sure not sure I understand I'm Robbie Williams met viel en daarmee openen we deze Spotlight. Ik weet nog niet hoe we het gaan noemen. De Spotlight of gewoon Spotlight. De nummer 2 van deze Spotlight over Robbie Williams is Candy's nieuwe nummer. En een razend succes. Dames en heren, Candy... And I Staat er in mee op nummer 28 in de Euro Breakdown. Het nummer Candy is een enorm groot succes, maar dat is niet de tip aan dit nummer. Dit is eigenlijk het nummer waar de hele carrière van Robbie Williams is opgebouwd. Heeft niet verder introductie nodig, dames en heren. Geniet, geniet vooral van dit prachtige nummer. Robbie Williams met Angels.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 Karim haal hem uit. Kom op. I'm angels instead. Robbie Williams met Angels. Toch een van de beste nummers ooit, toch? Zeker. Weet je, wie deed je nou na? Robbie Williams. <laughs> goed, Hij trekt cream. trouwens binnenkort op bij The Voice. Wie? In de eerste live show, Robbie Williams. Echt? Ja. Zo. Dat zal wel wat gekost hebben. Ja. ja nou, Even die goed. stilte laten vallen, dames en heren. Dat en goed. dan met ja, zeggen: Jij wilt het hebben over Skyfall? Ja. Zullen we even, als, om, om een beetje in het thema te komen, als je mij één seconde geeft? Ik geef jou één seconde. Ga even praten met jezelf. Nee, dat was niet. Praat even met jezelf dan. Ik praat even met mezelf, maar ik weet niet waar ik met mezelf over moet hebben. Over uh, Kijk, ik en mezelf, we weten al alles van mijn, van mijn leven. En ja, we weten al alles van elkaar, dus ik ja, weet het. ik heb het al, ik heb het al. Oh, je hebt een nummer al gevonden. Dames en heren, dit is de soundtrack van de film Skyfall. Daar gaan we overheen lullen. Gaan we... gaan we hier overheen lullen? Ja. Oké. Okay. Anders komen we net met de tijd. Oké. Okay. Ja. Uh... Dus Adele'tje. Nou goed, jij wilt de nee, nee, hebben dit over dat is een, een uh, tribute. Oké. Okay. Adele is niet officieel op Spotify. Oh. Nou, goed. Spotify en iTunes en al die andere leuke ja, dingen die je nee, hebt. Nee, want ik kwam dus net aanfietsen naar de radio. Ik ga een beetje naar James Bond-stijl. Mm -hmm. Een beetje geheim. Geheim agent, geheim coletaal die ik nu uitspreek Want ik praat geen Nederlands, hoor ik net van Toby, maar goed Oké, okay, ik kan dus aanfietsen En ik zag mensen een rode loper uitleggen En ik denk je al snel van waar? Nee, ik wil nu weten waar Waar was dat? Bij Sir je de Je schet het niet goed ben je, je bent Het is hier totaal aan overkant okay, de Oké, je was aan het fietsen Je moest okay. het spannende maken okay. Het was donker <tog> Je was aan het fietsen Waar en was toen je? hoorde ik Een stofzuiger En die zog hem schoon En toen viel de lucht op me. En toen ging ik kruipen. En ik kruipte. En ik kruipte. En ik kruipte. En ik, kruipte. En ik zag opeens een mooi afzetlint. Een mooi afzetlint. En, en ik zag opeens in mijn ogen een, een vuurkorf. Een vuurkorf met vuur. En ik zag hem. Hij. De enige echte Toby. De James Bond. 007. Ja, nu heb je mijn identiteitsverraden, Kiri. In Skyfall. Nu heb je mijn identiteit veranderd. Het allemaal... Nee, maar goed, wat was er nou? Je was ergens aan het fietsen en toen zag je de première... Uh, Hier. Waar? Hier, buiten. Bij uh, Circulateater. De voor zijn première is op dit moment aan de gang. Echt? Er staan mensen in mooie jurken buiten. Echt? Nee, ja. serieus? Wil dan serieus? Anandigaat. Ja, Toby. Ja. Ik lul het even voor als jij er even naar het raam loopt. Ik loop even naar ja. ja. Nou, Skyfall is dus de nieuwe James Bond film. Eh... Uh, Oude James Bond acteurs uit Nederland, bijvoorbeeld, dan niet die James Bond acteren waren. Bijvoorbeeld Jeroen Krawe en Daphne Bunskoek. Nee, niet Daphne Bunskoek, maar Daphne Dekkers. Ze Dekkers is bondcurl geweest. Maar ik ja. ga inderdaad buiten. Hier zo voor het Circus Theater. Is een hele grote vuurkorf en alles. Ja, een rode loper is zwart afzettend. Voor Skyfall. We zien nou, af en toe een flits. Is dat niet een beetje overdreven? is een hele lange film, hoorde ja? ik van Gordon. Ja. Ik vind dit liedje ook wel heel erg lang duren. Net als dit gesprek. Ja. Misschien zelfs iets te lang. Vind ja. je ook niet? Maar ik wil nog één punt zeggen. Gordon is kritisch op deze film. Hoezo is hij kritisch op deze film? Hij duurt 2,5 uur. Het ja. begin is leuk. En de rest is uh, volgens Gordon uh, ja, daar is vrij weinig aan. Maar nu kom ik tot mijn verzoeknummer, Toby. Ja, jouw verzoeknummer. Mijn verzoeknummer staat heel toevallig, heel toevallig. Ik weet niet hoe het kan hoor. Maar dat heb ik zo gezorgd dat, dat die dus ook even kijken. Hier staat niet. Ja wel, hij staat hier wel. Het is namelijk Let Her Go van The Passenger. En dan zou je denken van, ma, dit is toch niet echt jongeren en niet echt wat wij willen op de radio. Dat klopt. <laughs> ja, dat wij willen dit helemaal niet. J J Jij wilde het niet denk ik, maar ik wilde het wel. Het is uh, Engelstalig, gelukkig Toby. Het is klein, fijn en lekker om uh, naar te luisteren. Let Her Go je hier van uh, The Passenger.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 You you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go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 nou. Ja. Het is een beetje een singer-songwriter nummer, hè? Maar wel mooi. Het is een singer-songwriter, dit toch? Vind je niet? Ja, ik vind, het, ik vind het wel wat hebben. Het is een keer iets anders. Hé, hey, maar ook even over iets anders gesproken. Mm -hmm. Buiten is dus helemaal niet die première aan de gang, zeg jij. Nee, jawel. Jawel? Ja. Je zegt net nog dat het een bruiloft was. Nou, kan <laughs> kon altijd bij zijn. We allee weten dus wie... niet wat het is. Er allee, komen allee limo's zijn... voorrijden, ja. vuurkorven, fotografen... Ik zou alleen niet weten waarom iemand een bruiloft in Circus wordt. zou houden. Ik zou sowieso ook niet weten waarom iemand zo'n première in Circus wordt zou houden. Omdat er een bioscoop is. Ja. Er is ook een zaal, dus kan kun je ook een bruiloft houden. Dat is geen nee, e nee, er is geen zaal, hoor. Echt wel. Wat dan? De bioscoopzaal. Ja. Ja, ja, inderdaad. En er zijn heel veel zalen, maar ik vind, ik vind het altijd... Oh, we maken reclame voor Circus Zandvoort, hè? Ja, dat is één van onze... onze... Onze sponsoren. Ja, je kan er alle kanten sponsoren. mee op. Ik vind het echt, ik kom er, ik kom er graag. Ik kom, je kan er trouwen, je kan er films kijken, je Goopjes. kan met je limo, voor, je kan gokken, je kan met een kind, ik vind het fantastisch. Wat kun je met kinderen daar doen dan? Eh, uh, spelen. Oké. Okay. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. Het lijkt me handig om het onderwerp te onderbreken. En eh, uh, weer zo voor mooi. Voor jou, jou, voor drops jou. Drops hè? of oh. Zo mooi is het. Drops of ruptech. Hey, Flash is back in the atmosphere.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 en dan is deze show voorbij. Gelukkig. Dan gaan we officieel het weekend in. Wie is nog toen we dit nummer als plaat deden? <laughs> dat was een goed toen kregen, we, toen kregen we onze eerste, eerste klachtmail kregen we toen. Ja, onze eerste heetmail. Onze eerste heetmail kregen we toen. Dus daarom gaat volgende week weer even je. <laughs> volgende week, dames en heren, wij Jan Slachter, Aris Slob aan het telefoon en Midas. Heet die dekker van zijn achternaam? Hij heeft geen dekker van zijn achternaam. <laughs> hij heet kwant van zijn achternaam. En hij is een app developer. Want hij maakt zelf nu ook apps. En ik heb dus uh, vernomen dat ja. hij dus nu weer een app heeft gemaakt. Mm -hmm. En dat Apple die heeft afgewezen. Dus Apple oh. kan zeg maar als je een app maakt, dan hoeven ze het niet altijd aan te nemen. Ze dus kunnen je ook afgeven. En wij willen daar de kous van de naad van het randje van weten. Ja, en van die ande, al die andere producten. En de, if, de, de, de iPod Mini. De ja, ja, is allemaal niet meer bij. Dames en heren, fijn weekend. Tot volgende week. Joehoe. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.